4 uur, Mautschreurs met het nws journaal Op veel plekken is wateroverlast door zware onweersbuien... die over het land trekken. In Limburg zijn veel straten onder water gelopen... onder meer een kerkrade en landgraaf. In de Roermond staan huizen blank. Het onweer trok vanuit het zuiden ook over andere delen van het land. Onder meer uit Rotterdam, Vianen en Amsterdam... kwamen meldingen van wateroverlast. Ook delen van België en Duitsland kregen te maken met zware buien.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 Het weer zware buien met kans op onweer, zware windstoten en plaatselijk veel water. In de ochtend nog in het noorden buien, daarna een tijdje droog, bij 11 tot 16 graden. Maar vanavond vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Fris. Oh, morgen. Met Teun Verstegen. Het is uh, maandag 30 april 2018. Uh, voormalige koninginnedag natuurlijk. Goedemorgen en uh, welkom bij een frisse start van je werkweek hier op uh, Radio 1. Zometeen dan gaan we naar de prikkelvrije kermis. Een kermis zonder uh, knipperende lampjes en uh, zonder al te veel geluid. Je hoort waarom Avengers Infinity War zo'n belachelijk succes is. En uh, onze columnist Stijn van Nuland gaat uh, weer eens tinderen. Laat ook weten hoe jouw uh, maandagochtend eruit ziet. Ben je al uh, op weg naar je werk? Zit je misschien aan de koffie of is echt je wekker pas net gegaan? Stuur het even door via de Radio 1-app. Dan gaan wij eerst terug naar uh, afgelopen week. Uh, want uh, er is veel gebeurd uh, afgelopen week. En dat vatten we samen in één minuut in De Week in Geluid. Ik zie een meneer, dat ben ik. En die meneer die vraagt tot drie keer toe om welk... Veel besproken memo het dan gaat. Maar dat heeft die meneer niet door, want hij zit heel hard na te denken over dat antwoord. Bill Cosby, drie woorden voor jou. Guilty, guilty, guilty! Onvoorstelbaar! Wat een verhaal! Niemand tipte ze als promotiekandidaat. Maar na 16 jaar afwezigheid is Fortuna terug. Op het hoogste niveau in Nederland. We hebben er nog eentje. Ja, nog één. Okay. En ik mag jou vertellen ja. dat de koning mij gevraagd heeft ja. om ook jou een lintje te geven. Ja, tuurlijk. Je hoorde als eerste minister Wiebes. Hij vertelde over zijn rol bij het kwijtgeraakte meermotje over de dividendbelasting. Daarna hoorden we de aanklagers van acteur Bill Cosby het oordeel in de rechtszaak tegen hem herhalen. Guilty. Cosby gaat de cel in. En we mochten opnieuw beleven hoe Fortuna Sittard promoverende naar de eredivisie. Hoe ABBA weer uit de speakers knalde, want de groep die kondigde nieuwe muziek aan. Vervolgens nog even aandacht voor de lintjesregen. En tussendoor Hoorde je natuurlijk de camera's van uh, Erwin Olaf? Want hij maakte de nieuwe statieportretten van de koninklijke familie de afgelopen week in geluid. Op naar de volgende: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 For my great escape Put my future on the back burner Jack Severetti om zeven uh, minuten over vier hier uh, op NPO Radio 1. En uh, je zou zeggen dat uh, de kermis, dat iedereen daar wel vrolijk van wordt. Attention! Oh, hey, oh. Oh. Ja, mooie lampjes, geluiden, vrolijke mensen overal eten. Maar ja, wat als je niet tegen deze prikkels kan? Want het is nogal, uh, nogal behoorlijk heftig. Mensen met uh, autisme, ADHD, epilepsie of uh, hooggevoeligheid. Die kunnen er echt veel minder goed uh, tegen. En daarom speciaal voor hen een uh, prikkelvrije kermis. Daar gaan de lichten en geluiden twee uur lang helemaal uit. Daar is het veel rustiger. Heel fijn. Verslaggeefster Antoinette van der Weert ging samen met therapeute Vera Slot, die zelf hooggevoelig is, naar deze prikkelvrije kermis in Leiden. Maar hoe lang ben je al niet op een kermis geweest? Nou, ik zou het niet eens meer precies weten. Misschien wel een jaar of twintig. En er is weinig in mij dat zegt uh, dat moet ik gaan herhalen. Ik moet er nodig naartoe. Want waarom niet? Nou, een heleboel drukte, lawaai. De, ja, geluid wat ik niet wil. Wat mij niet, niet dient, laat ik het zo stellen. Waar ik niet echt optimaal op reageer. Ah, we gaan nu naar de prikkelvrije kermis. Uh, denk je dat dat beter zal zijn? Nou, ik ben in ieder geval enorm nieuwsgierig hoe dat is. Want ik kan me ook voorstellen dat een prikkelvrije kermis... juist daarom ook niet leuk is. Tegelijkertijd, ja, je zult er maar voor zijn... al die prikkels. Dan is het wel een mogelijkheid om naar een kermis te gaan. Zullen we dan maar gewoon gaan lopen? Ja, lijkt me goed plan. Het, uh, het lijkt wel gesloten eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Wat gek. Nou ja, behoorlijk prikkelvrij zou ik zeggen. <laughs> ja toch? Ja, ik zie wel in de verte een paar lampjes. Ja, en daar zit een kind in zo'n springding. Zullen we daar maar gewoon naartoe lopen? Ja, natuurlijk lopen we er naartoe. Dit is uh, goed te doen. Ja, toch wel? Jawel, ja, dit is goed. Ja, zeker nu. <laughs> er helemaal geen geluid, dus maar, maar één kind wat in een attractie zit. Want wat, hoe voel je, je normaal gesproken op een kermis dan? Nou, niet zo prettig. Nee, wat, wat gaat er dan door je heen? Het is heen? Een, een soort van opgejaagd gevoel. Dat, dat voel je ook in je buik. Vaak door die opswiepende geluiden. Ja, dat opswiepende, dat hoort natuurlijk bij, bij kermis. Maar dat is juist hetgene waar, waar ja, in mijn beleving... mensen die hoogsensitief zijn, zoveel last van hebben. Waarom bent u nu op de kermis? We waren wel eens benieuwd wat prikkelarm dan inhoudt, zeg maar. En uh, bevalt het zo'n prikkelvrije kermis? Dit is prima qua geluid, ja. Ik denk wel degelijk dat het voor sommige kinderen een verschil kan maken. Dat denk ik wel. Zeker als het heel druk is qua bezoekers. Dat, uh, dat denk ik wel. Ik vind het een goed initiatief. Het is met name daarna. Ze verzamelen de prikkels. En dat, gaat, uh, dat komt eruit als je naar huis moet. Dus ik denk wel degelijk dat dit verschil kan maken voor kinderen. En nu kwam het voor ons beter uit. Maar ik, ik zou zeker geneigd zijn om volgend jaar daarop in te spelen met hem. Dat maakt het zeker makkelijker. Nee, nee. ik wil nog geen keer in ja, mag zo van mij nog wel springen. Ik snap wel dat je dat heel leuk vond. Nou ja, als ik dit soort geluiden hoor, dan denk ik niet meteen aan de kermis. Nee, absoluut niet. Wat vind je van zo'n prikkelvrije kermis? Ja, ik vind het een fantastisch initi initiatief, werkelijk. En ik denk dat het voor heel veel kinderen anders nauwelijks mogelijk is om uh, naar een kermis toe te gaan. En op deze manier uh, is het wel mogelijk. Ja, al die prikkels die anders in dat... Uh, nou, het hoofd voor opgeslagen. Het is prachtig. Een heel mooi aanbod, maar ook voor volwassenen. Om gezellig even naar de kermis te kunnen gaan. Dus we gaan volgend jaar weer? <laughs> wie weet. <laughs> en uh, je ziet het steeds meer, die prikkelvrije kermers. Dus wie weet komt hij binnenkort bij jou in de buurt. Sinds uh, deze week draait Avengers Infinity War in de Nederlandse bioscopen. En uh, gisteravond brak hij al gelijk een record. Hij is uh, de best verkopende film in het openingsweekend... Ooit. met 250 miljoen dollar omzet in alleen al Amerika. En in het derde deel van de Avengers-reeks... gaan de superhelden uit alle Marvel-films de strijd aan... met de slechterik Thanos, die het uh, halve universum wil vernietigen. John de Jong van uh, de filmpodcast Movie Insiders. Goedemorgen. Dus even kijken, John. Ja, ja kijk, er. sorry. Uh, goedemorgen, zou ik willen zeggen. Hè? Van, je bent van de Movies Insiders ja. podcast. Uh, heb je de film al kunnen zien? Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. De, kan de je mee... openingsavond zijn geweest. De, de, de, je, je kon het natuurlijk niet laten om, uh, om meteen te gaan. Uh, kan je in, in twee zinnen eens, uh, vertellen um, wat hem goed maakte? Tenminste, nou uh, ja, vanuit uh, omdat het, uh, hij, hij doet het in het openingsweekend zo goed, dan moet hij wel goed zijn. Ja, ik was er zelf nog niet wil van. Dat zou misschien zomaar een tweede keer wat meer kunnen zijn. Omdat het toch misschien soms ook wat problematisch is... dat je zoveel in één film hebt zitten... dat het misschien ja, bijna te veel van het goede was. Dus het, uh, ik moet er een paar dagen ook nog even een beetje ervan bijkomen. Want je hebt zoveel superhelden... Allemaal in één film zitten. Dus ja, het was uh, overdonderend, laat ik het zo zeggen. Overdonderend. We hebben ook onze verslaggever Ruben van Haften naar de bioscoop uh, gestuurd. En hij vroeg uh, natuurlijk daar aan de bezoekers wat zij ervan vonden. Uh, dat die um, leuk wordt. Heel veel actie, denk ik. Ik ja. denk een, een mooi einde op een hele leuke, leuke, leuke reeks. In het verleden hebben we gezien dat ze veel mensen ontmoeten die uit andere Marvel-films komen. Dus daar ben ik heel benieuwd naar is something one considers balancing Wat vond je ervan? Ik vond hem geweldig. Echt geweldig. Hij overtreft wel alle Marvel films wat mij betreft? Ik vond bijna alles heel erg, erg geweldig. Maar het einde dat vond ik een beetje... Ja, ik ben er nog steeds eigenlijk een klein beetje van slag. En Marvel is natuurlijk heel succesvol. Waardoor komt dat, denk je? Uh, nou, ik denk dat ze inderdaad heel spannend zijn. En ik denk dat er gewoon veel actie in zit en daar houden we wel, eens wel van. De manier waarop ze spelen en de acteurs zijn uh, heel goed. En je ziet ook dat ze zeg maar, een band met elkaar hebben. Ik denk dat het een hele grote fanbase heeft, ook door de comics die het al heeft. En daarom, ook omdat het zoveel films heeft, gaan ook veel meer mensen kijken. Omdat het gewoon steeds meer mensen zijn. Alerk, jij werkt hier. Hoeveel mensen komen nou ongeveer op zo'n film af? In de Dolby Cinema trekken we wel rond elk... Uw dagdeel trekken wel ongeveer 200 mensen. Dus dat is wel echt een volle zaal. Is dat. Marvel films zijn natuurlijk niet de enige films die zo populair zijn. Maar Marvel films kunnen wel altijd op rekenen dat ze heel druk zijn. Er zijn natuurlijk populaire films zoals Ready Player One. Maar die houdt niet zo lang vol. En die trekt ook niet uh, consistent zoveel mensen. Ik denk dat zij heel goed zijn in het zelf uh, verkopen van hun films. Uh, en daarmee bedoel ik uh, heel goed hun trailers laten zien. Heel veel uh, merchandise. Deze film gaat zeker hier nog heel lang blijven draaien. Terug naar John de Jong van de Movies Insiders podcast. Uh, kan jij al deze meningen een beetje onderschrijven... over het succes van de Marvel films? Ja, ik denk dat de afgelopen tien jaar... want het Marvel Cinematic Universe, afgekort MCU... bestaat nu exact tien jaar. En dit is echt maar de grote finale waar naartoe is gewerkt. Of eigenlijk laten we zeggen de eerste helft ervan... want deel 2 komt volgend jaar... En ja, wat je ziet is dat dit uh, allemaal hits tot nu toe zijn geweest. Dus het is eigenlijk een heel logische optelsom hè, van tien jaar films. En zelfs met deze is het natuurlijk zo dat als je mensen hebt die bijvoorbeeld... Nou, ik zeg even, Guardians of the Galaxy niks aanvonden. Maar wel enorm fan zijn van een Spider-Man. Ze zitten allemaal in deze film. Dus dat verklaart ook waarom die momenteel al die records ja, het, het heeft eigenlijk voor elk wat wils. Dus dat is een hele slimme truc geweest van Marvel... om, uh, om die bioscoop op deze manier vol te krijgen... Ja, en ze hebben er dus naartoe gewerkt. Waar je zag dat uh, bij de eerste films, dus bijna tien jaar geleden... Uh, had je de introductie, uh, de solo films van een aantal... zoals een Iron Man en een Thor en een Captain America. In de loop van die tien jaar zag je dat de verhalen steeds meer aan elkaar gelinkt werden. Personages die in de film van een andere superheld uh, kwamen opdagen. Dus langzaam aan zag je dat dit... Hier naartoe ging leiden, nadat ze allemaal samen kwamen. Ja ja, ja, ja, ja. Kunnen ze dat nog volhouden? Of is dit echt, is het nu <tied> klaar? Nou ja, wat ik dus eerder zei, sowieso volgend jaar het vervolg op deze. Want deze eindigt, nou, zonder te, echt te spoileren, nogal met een cliffhanger. En ik denk, ja, die sowieso Marvel films en de films sinds de eeuwwisseling... zijn dat de meest populaire blockbusters zo'n beetje. Ja. Dus ja, ik denk de enige mogelijkheid dat dit zou ophouden is als wij er niet meer naartoe gaan. Maar je ziet dat wij er gewoon allemaal nog steeds massaal van smullen. Ja, de vorige uh, Marvel-film Black Panther die bracht 1,3 miljard dollar op. Uh, kan deze film daar nog overheen, denk je? Ja, ik denk dat deze daar makkelijk overheen gaat. Sowieso ook omdat de vorige twee Avengers films... nog steeds de twee best bezochte Marvel Cinematic Universe films... tot nu toe wereldwijd zijn. Dus daar is Black Panther nog niet voorbij. En wat ik net dus al eerder zei... ja, dit is uh, de grote potpourri van iedereen bij elkaar. Dus ik denk, ja, hier zal iedereen die... De Marvel films liefheeft gaat hier allemaal massaal naartoe. En de film is ja, dusdanig ook goed ontvangen en populair... dat men er misschien ook wel meerdere keren naartoe gaat. Het zal me niks verbazen als deze misschien de 2 miljard wel gaat passeren. De, de, de 2 miljard. We gaan uh, in de gaten houden hoe het gaat met deze uh, film. John de Jong van de Filmkos podcast Movie Insiders. Uh, dankjewel uh, voor deze ochtend. Geen dank.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 De nieuwste single van deze Nederlandse zanger, Mr. Props en Space for Two. Fris. Gaan we eens kijken wat er nog meer gebeurt. Uh, vooral op het internet, Annemieke Boschaart. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Teun, wat denk jij bij je kleding, wat er met kleding gebeurt uh, die niet verkocht wordt? Kleding die niet verkocht wordt? Ja, ik ben bang dat het de shreddering gaat. Maar ja, dat klopt. Volgens uh, schattingen verdwijnen er jaarlijks honderdduizenden tonnen aan uh, onverkochte kleding. En uh, dat is super zonde en uh, natuurlijk ook super slecht voor het milieu. Daarom komt Frankrijk met een wel heel uh, bijzonder wetsvoorstel. De wet wil modehuizen verplichten om onverkochte kleding te doneren aan uh, liefdadigheid. Dus uh, organisaties die kleding uh, doneren aan bijvoorbeeld daklozen. Dus uh, als je straks een dakloze ziet lopen met Chanel, uh, dan weet je hoe het zit... Hoef je niet het idee te krijgen dat het misschien gejat zou kunnen zijn? Precies, precies. Ja, en uh, misschien is dat ook wel zoiets voor, uh, iets voor Nederland. Het onderzoeksbureau Conclusor zocht uh, de hoogte van de kledingberg die in Nederland uh, overblijft uit. En dat is niet mis. Jaarlijks blijven er 21,5 miljoen kledingstukken over. Dus dat is... Uh, een enorme beeld. Nou, daar kunnen we heel wat mensen blij mee maken, denk ik. Precies, precies. En uh, verder was het uh, in Melbourne even schrikken op de universiteit. De universiteit werd namelijk ontruimd vanwege een hele opvallende nare geur. De studenten omschreven de geur als een mengeling van uh, terpentine, uien en een uh, gedragen sportsok. Enig idee wat dat kan zijn? Terpentine, gedragen sportsok... Een heel vies lekkend riool of zo. Nou nee, het is typisch studenten. Rottend fruit. Maar wel een heel bijzonder uh, stuk fruit. Een rottende durian. Weet je wat dat is? Nee, geen idee. Nou, dit is, uh, ik had er ook nog nooit van gehoord. En dit is een gele stekelige bal, Of een beetje een soort kokosnootachtig. En um, de durian uh, die doet zijn bijnaam dan ook goed recht. Want het wordt ook wel de stinkvrucht genoemd. Nou, dat mogen duidelijk zijn. <laughs> fijn dat die studenten hem hadden liggen. Precies, precies. Oh, en uh, nu je hier toch staat, uh, je staat hier niet alleen vannacht, maar je bent deze week ook nog op pad geweest. Klopt, klopt. En niet alleen deze week, maar uh, afgelopen weken uh, ben ik uh, met uh, nachtwerkers mee geweest. Dus mensen die s'nachts uh, ervoor zorgen dat uh, de samenleving draaiende blijft. En uh, deze week was dat uh, met uh, Connie uit Rotterdam. En uh, deze vrouw is al 25 jaar toiletjevrouw. GELUIDEN Connie, dankjewel dat ik even naar de wc kon. Hier heb je een, uh, een muntje voor op het welbekende schoteltje. Uh, Connie, wat zit je er gezellig bij? Kan jij eigenlijk even voor mij uh, jouw werkplek omschrijven? Ja, nou, ik vind dat je... Als je iets doet, dan moet je het goed doen. Dus ook je werk als toiletdame. En ik wil graag een steentje bijdragen aan een uh, leuke, gezellige nacht voor onze bezoekers. Dus ik heb altijd een deodorantje staan. En een ruime sorteringssnoep. En, uh, nou ja, waar ze eigenlijk om vragen, dat heb ik. Dus. Ja, ik Word je dan... daarom ook... Ook de nachtmoeder van Rotterdam genoemd? Ja, ik denk het. Ik ben best wel uh, zorgzaam en uh, mensen weten dat ze voor alles bij me terecht kunnen. Hoe ben je ooit begonnen als uh, toiletjuffrouw? Ik ben in een ver verleden begonnen als uh, invalster bij het uh, destijds roemrucht naaitown in Rotterdam, bij velen wel bekend. En het beviel me eigenlijk zo goed. Ik vond het hartstikke leuk. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een, uh, een eigen vaste plek. En die vond ik in een discotheek in Spijkenisse. En daar heb ik iets van negen uh, jaar of zo gewerkt. En via wat omzwervingen weer terug in Rotterdam gekomen. Een echte doorgewinterde toiletjevrouw. Wat voor eigenschap heb je nodig om een uh, goede toiletjevrouw te zijn? Ik denk dat je ah, gastvrij moet zijn. En plezier in je werk moet hebben. En uh, ja, uitstralen van uh, ja, dat je vriendelijk bent. En, uh, maar niet over je heen laten lopen. Je moet ook mensen durven aanspreken. Hè, als ze iets op hebben en vervelend zijn of wat ook. Maak je vaak die lastige dingen mee? Valt eigenlijk best wel mee. Nee. Ik weet het niet. Ik, ik straal dat misschien uit. Hoor ik van mensen van... Uh, ze zijn eigenlijk nooit vervelend tegen me. Nee. Je straalt iets heel liefs uit. Oh. <lacht> nou, dankjewel. Schijnbedriegt, hè? <lacht> We lopen nu het dames-toilet in. Ah, de deur gaat open. Nou ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Ik bedoel, ja. ik ben toiletjevrouw, dus ik moet zorgen dat heel de nacht de toiletten schoon en fris zijn. Er wordt over de bril. Uh, Wat de bril, de randjes... het uitgaan is natuurlijk vooral in het weekend. wat doe je dan door de week? weer het verleden in een winkelcentrum overdag. en uh, ja daar ben ik eigenlijk wel een keer zin in heb. ja is ook heel leuk om te doen, maar heel anders. dan heb je te maken met winkelend publiek. heb je nog voor, voor, voor s'nachts of wel ja, de... echt van het, nacht, uh, van het nacht gebeuren. Ik vind het toch, ja, ik hou van het nachtleven. Ja. Wat vind je daar dan zo leuk aan? Ja, de sfeer, uh, de omgang met jonge mensen, de muziek en uh, het totaal plaatje eigenlijk. Ja, want uh, wat vind jij van de muziek? <laughs> Het is best heel verschillend, wat we hier ook hebben. En persoonlijk, wat we nu vannacht hebben, is uh, ja, best wel pittige muziek. Maar dat kan ik wel waarderen. Wat voor, wat voor muziek is het, wat we vannacht uh, gaan oh, uh, horen? Volgens mij hebben we dubstep drum and bass vannacht. En ik denk dat heel veel leeftijdsgenoten van mij niet weten wat dat is. <lacht> dus, uh, maar uh, ja, ik kan het wel waarderen. Het uh, gaat dan best wel met de tijd mee dan ook, toch? Ja, zeker wel. Ja. Het in het hoofd zeker wel, Ja. <lacht> En hoe zie je dan de toekomst? Hoe zie ik de toekomst? Ja, ik hoop het nog een aantal jaartjes te kunnen blijven doen. De geraniums moeten nog even wachten. <laughs> en uh, volgende week dan uh, klimt Annemieke in de vuurtoren op Schiermonnikoog Om daar een nachtje door te brengen met de vuurtorenwachter. Stay out super tonight. apples, make'n pie. Put a little something in a lemonade. Take it with us We're half awake In a fake empire We're half awake In a fake empire Tiptoe through our shiny city With our diamond slippers on Do our gay ballet and ice Bluebirds on our shoulders We're halfway deze Amerikaanse band, The National, door Europa. En ze schromen dan niet af en toe wat geks uit te halen. Um, zo begonnen ze in Brussel niet met het gebruikelijke nieuwe werk... maar speelden ze eigenlijk gewoon integraal... hun hele succesalbum Boxer uit 2017. En daar was dit het eerste nummer van. Fake Empire dus, van The National. En uh, het is vandaag 30 april. Dat is in veel opzichten een bijzondere dag. Maar het is toch wel uh, fijn om te weten met uh, wat voor dag je precies te maken hebt vandaag. Uh, want het is bijvoorbeeld vijf jaar geleden dat deze woorden werden uitgesproken. Zoals een goed en getrouw koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Koning Willem-Alexander is ingehuldigd. Leven de koning! Hura, hura, hura! Ja, Willem-Alexander en Maxima werden ingehuldigd als koning en koningin. In eerste instantie leek Willem nog een beetje stijfjes. Uh, maar inmiddels is het toch een uh, losse, gezellige koning. En daar hebben we uh, prachtige filmpjes van gezien bij Lucky TV. De afgelopen vijf jaar on, uh, ongelooflijk uh, zeker aan bijgedragen. Het belangrijkste is dat je authentiek blijft. Dat je zelf bent. Ja, ik ben geen nummer. Uh, Willem Vier. Dat is toch geen naam. noem me gewoon uh, bij mijn eigen naam. Daar zijn ik Turk. <lacht> Hij is gek! <lacht> ja, behalve dat we natuurlijk veel mooie herinneringen hebben... aan de ouderwetse koninginnedag op het 30 april... kun je er niet omheen dat de datum toch ook altijd een nare bijsmaak zal houden. Zo meteen langs die lange oprijlaan zullen al mensen staan vanuit de door. Oeh! En daar gaat een auto tegen het monument aan. Wat gebeurt daar nou toch? Dit is verschrikkelijk. Er liggen mensen op de grond. Hele nare beelden nog altijd. De aanslag die Karst Thee uitvoerde bij de naald in Apeldoorn. Gericht op de koninklijke familie. Maar daarbij kwamen toen acht mensen om het leven. Waaronder hij zelf. Maar er is meer vandaag, zo is het een goed moment om eens even uh, wat Miles Davis uit de kast te halen. Of Herbie Hancock. Of uh, Chet Baker misschien. Elk jaar is namelijk op het 30 april International Jazz Day ingesteld door de UNESCO. En uh, daar ga ik je over een uurtje wat meer over vertellen. En nu we het toch over goede muziek hebben. Het is de verjaardag van Willie Nelson. Hij schreef ontzettend veel liedjes die later door anderen werden gebruikt. Maar om even het geheugen op te frissen. You were always on my... En later nog gedaan door Elvis natuurlijk, maar het is ook de verjaardag van Paul Hanen vandaag. Ja, of moet ik zeggen, Dominee Gemdaad of Margreet Dolman. Zo kennen de ouderen namelijk hem. Maar bij de jongeren is hij toch vooral bekend van deze stem. Waar is er niet toch? Nou ja, kan ik lekker lezen in het boek dat mijn broer Bart stuurde. Uh. De geschiedenis. De geschiedenis. De geschiedenis. ik schrik me naast! schrik me na. De ja Bert, gefeliciteerd met je verjaardag. En uh, nog even wat andere dingen van vandaag. Want uh, check je routeplanner goed. Er wordt uh, gestaakt in het openbaar vervoer door het hele land. En uh, straks kijken we even op Utrecht Centraal hoe het daar is. Het is uh, de laatste dag dat uh, Twan Huis Nieuwsuur presenteert. Hij gaat uh, namelijk aan de slag als uh, presentator van RTL Late Night. En nog even het weer in het noorden. Dan uh, begint het uh, een beetje in de ochtend met uh, behoorlijk wat regen. Maar dat neemt snel af. In het uh, midden... En zuiden zijn de droge periode vooral in de middag met enkele buien. Nou, uh, vanavond dan, uh, kan het weer behoorlijk onstuimig worden. Elke week dan hoor je student Stijn die uh, zijn column hier uh, een, een inkijkje geeft in, uh, in het studentenleven dat hij heeft. En uh, dat doet hij natuurlijk ook deze week. Maar deze week doet hij dat niet alleen. Hij heeft namelijk de hulp ingeroepen van redacteur Antoinette. Je hebt een nieuw match. Hey Antoinette. Hoi. Ja, zo beginnen mijn Tinder-gesprekken meestal. Ineens word je in contact gebracht met een volslagen vreemde... die je alleen kent van wat foto's. En dat is best gek. Maar ja, het zou zomaar eens kunnen dat je op dat moment met de ware aan het chatten bent. Dus vraag je dan maar snel iets nieuws. En meestal kom ik dan niet verder dan hoe gaat het? Ja, goed hoor. En op zo'n moment weet ik ook even niet zo goed... hoe ik dit gesprek nou nog een verrassende wending kan geven. Dus bestaat ik maar een vreselijk degelijke wedervraag te stellen. Wat doe je? En net op het moment dat je denkt dat dit gesprek ten dode is opgeschreven... vind je toch ineens een leuk gespreksonderwerp. En na een paar dagen leuk klessenbessen... is het dan toch tijd om die ene onvermijdelijke vraag te stellen. Met mijn hart ergens veel te hoog in mijn keel... typ ik dan met trillende vingertjes... wil je een keertje wat met me gaan drinken? Uren gaan voorbij zonder antwoord. En net als je de hoop hebt opgegeven... U heeft één nieuw bericht. Ja, is goed. Waar woon je eigenlijk? Mijn hart maakt een klein sprongetje. Eindelijk aandacht. Waar zullen we dan afspreken? Bij jou of bij mij? Ja, dan krijg je dat gesteggel weer. Waar moeten we dan heen? In mijn geval wordt het eigenlijk altijd Utrecht, want ja, dat ligt lekker centraal. En dan start het grote wachten. De afspraak staat, maar dan moet je dus wel nog de tijd volhullen tot die daadwerkelijke date daar is. En het laatste wat je wil, is dat je tijdens die date zonder leuke gesprekstof komt te zitten. Drie inhoudsloze dagen met alleen maar koetjes en kalfjesgesprekken later. De dag van de date. Hey Stijn, uh, waar ben je? Heb ik weer. Een date die helemaal niet opkomt dagen. Hé hey Antoinette, ik ben onderweg hoor. Mijn trein had vertraging. Oké, okay, ik heb een gele jas aan. Heb jij die rode roos bij je? Hé, wat bedoel je? Ik heb een blauwe jas aan. Jongen, we zijn nog niet eens op date geweest en ze begint nu al van alles van me te verwachten. Zeker ook je witte paard vergeten. Haha, lol. Stijn en Antoinette ontmoeten elkaar voor de eerste keer in real life. Stijn vond het hartstikke gezellig en besluit Antoinette maar weer eens een berichtje te sturen. Ik vond het echt super leuk. Eh... Uh... Ja, ze had een lekker bier. Oh shit, hij praat weer met me. Ik was hem eigenlijk alweer helemaal vergeten. Bert was het toch? Oh, nou, ik vond het vooral heel erg leuk met jou. Uh, heb ik weer... Uh, ja, ja was, ja, was leuk. Maar vind je het leuk om nog een keer wat te gaan doen? Um, uh, um, nee. Antoinette heeft je match verwijderd. Tot zover de tragiek van een gemiddelde Tinder-date. Maar natuurlijk is dit gesprek nooit echt gebeurd. Ik zou namelijk Stijn nooit naar rechts swipen. Hoe sneu het misschien ook klinkt... dit is voor een hoop mensen iedere dag weer de knijterharde werkelijkheid. Ja, want buiten al die Tinder-succesverhalen en huwelijken... gaat het negen van de tien keer gewoon mis. Net als bij Stijn en mij. Dus blijf lekker swipen. Niet iedere oester bevat een parel. Maar echt vooral ook niet te veel waarde aan die nare app. Je bent immers meer dan alleen een plaatje. Maar Antoinette... Wanneer gaan we nou echt eens een keer samen wat drinken? Hmm. De bijdrage van onze columnist, Stijn van Nuland. En volgende week hoor je hem natuurlijk weer hier bij Fris op Radio 1. I see myself with a dirty face. I cut my luck with a dirty ace. I leave a light on. I leave a light on. I went from zero to zero. 17 and I'm all messed up inside. I cut myself just to feel alive. I leave a light. Te gek nummer. Liefde Leidon van Beth Hart. En toch komt het alweer uit 2003. De verstegen. Fris. Aanstaande vrijdag, dan is het weer Dan uh, moet, uh, of mag eigenlijk, Tom Dumoulin zijn uh, titel verdedigen in de Giro di Italia. Gaat hij opnieuw uh, de roze trui pakken in Italië over uh, bijna vier weken? Dan weten we het. Maar eerst maar eens kijken naar de start. Aanstaande vrijdag, dan uh, begint hij met een tijdrit in Jeruzalem. Ik praat erover met uh, Maxime Horsels van uh, Wielerflits.nl, hoofdredacteur daar. En uh, Maxime, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, Dumoulin, uh, om daar maar mee te beginnen. Hoe staat hij ervoor nu aan het begin van de, van de Giro? Ja, dat is een beetje de grote vraag... die Nederland langzaam uh, begint bezig uh, te houden. Um, zijn laatste test afgelopen zondag... die was eigenlijk goed in Luik-Bassenaken-Luik. Um, deed hij dat uh, best wel aardig. En um, ja, daarmee... Lijken de seinen redelijk op groen te staan? In ieder geval bij hemzelf, dat, uh, dat het goed moet gaan komen in, uh, in uh, Italië. Ja, wil ik het toch nog even, want dit was een lijkbastenaken-luik. Like. is ja. een eendagswedstrijd. Uh, wel een lange, daar niet van. Maar hij heeft ook uh, dingen laten zien in uh, het Midden-Oosten, in de Tour van Abu Dhabi, geloof ik. Daar zagen we beelden van een Tom Dumoulin die met fiets aan het gooien was. Ja, het loopt niet heel erg lekker in het begin van het seizoen voor hem. Eh, vooral veel frustratie omdat ook technisch er van alles misging. En dat was vooral te zien in die Abu Dhabi Tour... waar hij een aantal twee keer, tot twee keer toe last had van de materiaalpech. En dan zie je toch ook dat de normaal zo rustige de Moulet... dan toch ook behoorlijk emotioneel uh, werd. En uh, inderdaad met zijn fiets aan het smijten was. Hij is wel alweer terug in eind februari. Dus we zijn inmiddels al wat maandjes verder. Um, afgelopen week heeft hij op hoogte stage gezeten daar eigenlijk dus al zich uh, echt klaargestoomd voor die Giro. En dan was die laatste test nog één keer diep gaan in een 260 kilometer lange wedstrijd. Nou, daarin werd hij vijftiende. En uh, nou, als je dat kan in luik bastenaken luik wat echt wel de zwaarste heuvelklassieker is... dan uh, ja, is hij dat goed voor het vertrouwen richting, uh, richting de Giro. Ja, Dumoulin zegt, je werd vijftiende in luik bastenaken luik Wat uh, heeft de concurrentie van hem in dezelfde periode laten zien... Nou, dan moeten we eigenlijk vooral kijken naar een wedstrijd die uh, iets, iets daarna werd tevreden. De Tour of the Alps. En uh, ongeveer alle mensrenners die uh, we ook in de Giro gaan zien, hebben daar zo uh, deelgenomen. Dus dat geeft wel eventjes een goed beeld van de krachtsverhoudingen. En uh, eigenlijk de concurrenten die we nu zouden kunnen aanstippen, die starten daar. En die hebben allemaal in de, in de top vijf uh, gereden, zowat. Dus... Uh, daar werd, is het eigenlijk, ja, het wordt nu vooral gekeken van... Nou ja vroeg misschien wel de grootste uh, tegenstander. Maar die wedstrijd werd niet door hem gewonnen. Want in de Tour of die Alpes was het de Fransman Pinot die, uh, die won. Um, die voor het eerst ook eigenlijk, uh, echt gaat mikken op, uh, op de Giro. Dus het, is, het wordt echt wel een, een spannende strijd om te kijken... Wie, wie, of de Moulin wel de grote topfavoriet is. En als hij dat niet is, wie dan wel uh, de grote man gaat zijn. Dus dat is er nog... Een grote vraag die beantwoord moet gaan worden. Was Dumoulin dan eigenlijk degene die ontbrak in die Tour of the Alps als uh, een van de favorieten voor de Giro? Uh, van de topfavorieten voor uh, de Giro was hij de enige die een ander traject heeft gekozen. ja. ja, ja. Denk je dat dat in zijn voordeel kan werken? Um, het hoeft, ja, dat, dat is een beetje lastig te zeggen. Het hoeft in ieder geval geen nadeel te zijn. Kijk, ze nemen allemaal een andere route richting, uh, richting zo'n grote ronde. Hij heeft echt gekozen voor, ik ga nog. Op hoogtestage gaan we daar voorbereiden. Dus uh, uh, vooral lang, lange trainingen. De andere renners kiezen voor wat meer uh, koersprikkels. Dus die zeggen we willen nog één keer diep gaan in een wedstrijd. Want goed, op training kun je natuurlijk nooit een wedstrijd goed uh, simuleren. Dus die kiezen voor een iets ander, uh, ander traject. Dus ja, aan de andere kant, die hebben al wat kaarten op tafel gelegd. Die hebben al laten zien uh, wat ze in de mars hebben. Voor de Moulin is dat uh, gewoon nog iets... iets uh, Iets minder bekend. En uh, een beetje hetzelfde traject als hij vorig jaar heeft afgelegd. Nou, dat is, uh, weten we allemaal, uh, heel, goed, uh, heel goed afgelopen. Toen werd hij zelfs 22e in, uh, in Luik en won de Giro. Nu werd hij 15e. Dus ja... Het kan zomaar eens weer een winnende tactiek gaan zijn. Je zou bijna zeggen: hij is misschien wel in betere vorm dan vorig jaar. Eh, Kijkend naar Luik, Basten, Akenluik. Um, nou, laten we meteen maar even dan verder gaan met zijn concurrenten. Um, Chris Froome, Ik zou zeggen: zijn grootste concurrent. Ja. Klopt dat? Um, op basis natuurlijk van de meest recente uitslag, niet. Maar dat is natuurlijk even een hele korte termijn uh, visie als je daar naar kijkt. Qua ervaring, qua voorbereidingen zou je inderdaad zeggen dat Vroom de, zeker qua palmeres... wel de grootste concurrent gaat zijn. En ook de meeste ervaring natuurlijk heeft met vier Tour de Franse afgelopen... Vuelta ook nog uh, gewonnen. Dus die wil in de, de Giro zijn derde op één volgende grote ronde gaan winnen. Maar goed, we weten natuurlijk ook allemaal het verhaal rond uh, Vroom. Rond zijn, uh, ja, het schandaal een beetje dat rond hem zit vanwege die cortisone. Uh, betrappingen, waarin hij een veel te hoge dosis heeft gemeten in, in de vuilte, dus ontzettend veel stress heeft gehad. In januari, om nog steeds een beetje onduidelijke reden, al ontwijs hard heeft getraind. Ja, of hem dat uh, een voordeel gaat opleveren, of dat hij juist al een beetje uh, vermoeid is richting uh, die Giro. Ja, dat is wel echt een hele interessante vraag, waar uh, zeker in de wielerwereld even Rijk naar wordt uitgekeken. En natuurlijk vooral ook er wordt omgesprongen met uh, nog altijd dat schandaal dat uh, rond hem afspeelt. Ja, want hij doet natuurlijk of het hem niks doet. Maar dat is ja, heel ongeloofwaardig. Ja, dat is er ook wel een beetje in uh, het persbericht... dat uh, afgelopen vrijdag werd uh, uitgezonden door zijn ploeg waarin hij werd gepresenteerd als kopman, zei hij van... ja, we doen er alles aan, ik en het team... om uh, uh, dit issue zo snel mogelijk uh, op te lossen... Maar als je eigenlijk gaat kijken naar hoe het team daadwerkelijk handelt... dan heeft hij juist alles schijn van dat ze juist proberen het zo lang mogelijk te trekken... om het over die Giro heen te trekken. Om het misschien ook wel over die Tour heen te trekken. Um, om ook maar zoveel mogelijk tijd te winnen om links of rechts... toch een oplossing te vinden in hun voordeel om dit, uh, om dit, pro dit probleem voor hun op te lossen. Al lijkt dat wel heel erg lastig te gaan worden, maar goed... Daarvan is gewoon nu nog niet bekend ja. in welke fase precies het, uh, het proces bij de UCI. Hè, want die zijn bezig met het onderzoek om te kijken... Van goed, wat is er nu precies gebeurd en kunnen we hem gaan uh, straffen? Nou, die vraag is wel een beetje beantwoord. Het is alleen de vraag hoe lang hij geschorst kan ja. gaan worden. En in, in misschien met terugwerkende kracht of zo ook nog. Dat hij een overwinning zou, zou kunnen dan, verliezen. Dat zou dan... Dat zou dan met terugwerkende kracht kunnen. Waardoor hij dus zowel de Vuelta als uh, ja, eventueel zijn uitslag in de Giro uh, zou kunnen verliezen. Ja. Vooralsnog doet hij mee. Start hij aanstaande vrijdag gewoon in de Giro. Uh, Chris Froome, uh, kan je nog kort een paar andere concurrenten noemen voor Dumoulin? Waar we toch wel een beetje op moeten letten. Ja, dat is uh, zeker uh, Michel uh, Angel Lopez van uh, Astana. Is uh, een geduchte concurrent. Die maakt ook kans op het uh, jongerenklassement. Heeft nog niet zo heel erg veel geluk gehad in, in grote rondes. Maar is nu de absolute kopman bij Astana. De dus zekere man om uh, in de gaten te houden. Uh, Pino die uh, stipte ik al net aan, Fransman van uh, Groupama FDG. heeft eigenlijk altijd alles op de Tour gemikt. heeft daar al op het podium gestaan. En heeft nu gezegd van... ik ga uh, die Tour eventjes dit jaar uh, een soort van vergeten. Ik ga alles op uh, de Giro zetten. Wat natuurlijk best wel gewaagd is. Wat je niet zou verwachten van de Fransman. Um, en hij heeft dus ook die Tour van die Alps gewonnen. Dus dat is echt wel een renner om uh, in de gaten te houden. Even oud als, uh, als Dumoulin zijn en generatiegenoten. Ehm... Um, Fabio Aru, natuurlijk, mm -hmm. de Italiaans uh, kampioen van UAE uh, Emirates. Die uh, kent Dumoulin natuurlijk ook nog goed... want uh, Dumoulin verloor aan hem in 2015 uh, die ronde van Spanje. Heeft weliswaar nog niet een echt topseizoen. Maar goed, een Italiaan, in een Italiaanse wedstrijd, dat kan altijd... Uh, Krijgen ze vleugels misschien, hè? Op dat moment wat extra's, precies, precies. <laughs> en Nederlands tintje nog... Het is weliswaar een uh, Nieuw-Zeelander, maar George Bennett van uh, Lotto en El Jumbo... is de kopman bij uh, de Nederlandse ploeg. En werd vijfde in die Tour of the Alps. En die doet het eigenlijk al een heel tijdje uh, behoorlijk goed in klassementswedstrijden. Voor de winst zie ik dan nog niet snel gebeuren. Maar een top vijf, top tien positie is, uh, absoluut, uh, mag van hem echt wel verwacht worden. Gaan we die uh, mannen allemaal in de gaten houden op een uh, nou, toch wel interessant parcours. Uh, in ieder geval kijkend naar de start... Want ze gaan van start ja. aanstaande vrijdag in Israël... met een uh, tijdrit uh, in en rond Jeruzalem. Dat is toch wel uh, bijzonder, hè? Dat was niet zonder discussie toen dat bekend werd gemaakt. Dat is zeker niet, discussie, zeker niet zonder discussie. En het valt me ook op dat dat nu eigenlijk uh, toch een beetje uh, tot, tot rust is gekomen. Want het is natuurlijk best wel omstreden geweest. Hè? Vooral omdat uh, vooral vanuit de organisatie van de wedstrijd... het vooral eigenlijk zijn... Uh, Warm gemaakt omdat er een hele grote zak geld op te halen valt in Israël. Um, maar het wordt dus ja, inderdaad de eerste start van de grote ronde buiten het vasteland uh, van, uh, van, van Europa. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dat ook gaat zijn, hoe dat ook qua sfeer gaat zijn. En of ja, Isra Israël staat niet bekend als een heel erg wieler-minded land. Dus of ook de, lokale, uh, de, de lokale mensen zich daar warm. Voor zullen maken. Ze hebben natuurlijk wel een, een eigen wielerploeg, de Israël Cycling Academy. Zou dat nog een beetje Plots, kunnen helpen? Ja. Dat die jongens toch nou, vanuit daar komen en daardoor de mensen uit hun huizen lokken en uh, dat ze langs de kant gaan staan? Ja, al is het vooral een ploeg die de naam draagt. Uh, van, het is al, we natuurlijk ook vanuit daar gerund, maar er zullen maar twee Israëliërs gaan, gaan deelnemen namens die ploeg. Um, overigens zouden ook even... Tijdens sprake zijn van de Nederlander, van Dennis Ferrini die, uh, die namens die ploeg in de Giro start, maar die is uh, uh, gevallen in de Brabantse pijl. En door een blessure kan die helaas oh, niet mee. Uh, Dat is eigenlijk heel veel Als je op die manier niet mee heel kan. Heel veel voor hem. Absoluut, absoluut. Want hij is een van de ja, grote mentoren van die jonge, onervaren Israëlische renners. Uh, maar goed, die moet ja, helaas voor in. de buis uh, de Giro gaan volgen. Ja. Wa wat hebben ze in de eerste paar dagen of misschien in de eerste week voor parcours uitgetekend? Nou, we beginnen dus met een uh, tijdrit uh, door de straten van uh, Jeruzalem. 9,7 kilometer. Uh, het is misschien net iets te kort voor, uh, voor Dumoulin. Maar kan daar in ieder geval wel al uh, een goede ja, eerste zet uh, plaatsen. Om in ieder geval hoog in het klassement te zetten. Daarna twee uh, sprintersrit nog op het, uh, in Israël. En vervolgens is er al een, uh, een rustdag op uh, de maandag. En dan vliegt het hele circus naar uh, Sicilië. Waar dan uh, twee heuvelritten wachten. En dan wordt er afgesloten met uh, een rit met aankomst berg op, uh, op de vulkanen, de Etna. Dus dat is alweer meteen een spektakelrit op, op donderdag. Dat is, dat, binnen de week hebben we al een mooie rit uh, te pakken dan. Maar vorig jaar zijn ze toch ook de Etna opgereden? Is dat dan gewoon hetzelfde wat ze... ze nu doen? Nou, het is, de rit is uh, iets anders. En, maar toen zijn ze inderdaad ook op de Etna gefinished. En dat was een etappe waar heel erg naar uit werd gekeken... omdat ik dacht, van, nou, hey, vroeg spektakel, viel toen een beetje tegen. Dus ik hoop dat dit jaar in ieder voor de televisiekijkers... een iets uh, sprankelendere rit met wat meer aanvallen zullen, zullen komen. Maar goed, dat zijn toch echt altijd de renners die dat, uh, die dat beslissen. Mm -hmm. ja. um, en daarna gaan we eigenlijk uh, naar het vaste land van uh, Italië. Daar zal de rest van de ronde ook zich, uh, zich blijven afspelen... met op de vrijdag nog uh, opnieuw een sprintersrit... En daarna wordt het weer twee dagen volle bar klemmen. Oh ja, ik moet het toch vragen, hè. Uh, op, op wie zou jij dan uh, voor deze Giro je kaarten willen zetten? is een hele lastige vraag. Ja, eigenlijk... Uh, uh, uh, uh, ik denk het beste antwoord ook voor de luisteraar zijn natuurlijk zijn... Tom Dumoulin. En dat is ook absoluut mogelijk. Want hij heeft een hele sterke ploeg. Misschien wel een sterkere ploeg dan vorig jaar. Daar ik nu ook Sam Omer met zich mee. Dus het is helemaal geen onrealistische... Uh, keuze dus uh, laat ik gewoon gaan voor, voor Tom Dumoulin. Voor Tom Dumoulin. We hopen dat hij uh, over uh, nou, een kleine vier weken weer in, uh, in Rome op de... Hey, Rome finishes ze je nu toch? Ja, klopt. Ja, kijk, in Rome. Vorig jaar was het uh, de Duomo in Milaan, nu in Rome. Dat hij weer uh, die prachtige bokaal van de Giro omhoog uh, mag houden. Uh, ik denk alles te volgen de komende paar weken op wielerflits.nl, toch? Absoluut, Zeker. ja. Maxime Horstels van wielerflits.nl. Dankjewel. Graag gedaan. En we kijken bij Fris. Inderdaad, zoals je al hoorde, even naar, uh, naar komende vrijdag. We kijken ook even naar uh, wat er um, gaat gebeuren morgen. Want morgen is het Wereld Astma Dag. In Nederland leven ongeveer een half miljoen mensen met astma. Een soort permanente ontstekingen van, uh, van je longen. Uh, mensen die astma hebben, reageren overgevoelig op uh, prikkels... zoals rook en huisdieren. Of raken sneller benauwd na een inspanning... en hebben toch een iets mindere conditie. Een van die mensen is Ruud van Leeuwen. 67 Ja, Ruud, goedemorgen. Goedemorgen. Um, Astma-uitzicht in, ja. uh, in veel verschillende vormen. Hoe uitzicht dat bij jou? Uh, nou, je hebt een hele mooie inleiding gehouden net. Uh, veel van de dingen die je daarin noemde, daar heb ik ook last van. Uh, maar door uh, continu medicijngebruik, uh, twee keer per dag, uh, is dat redelijk goed onder controle. Mm -hmm. En heeft het uh, weinig effect op. Uh, uh, ja, mijn dagelijks leven ja. eigenlijk. Ik kan van alles doen. Ik wou zeggen, er valt, enkel valt goed mee te leven, gelukkig. Ja, zeker. Ja, ja je bent zeer, wel uh, goed. Ja. zeer goed. Kijk, want uh, wat ik wilde zeggen, je bent ook uh, begonnen met, uh, met hardlopen op een gegeven moment. En, uh, en hebt zelfs, uh, zelfs wedstrijden gedaan. Uh, heeft je dat ja. goed gedaan? Ja, ja zeker. Uh, nou, je moet weten dat ik tot mijn 59e nooit gesport heb... Uh, ja ook omdat ik dacht dat dat, dat niet uh, kon met uh, astma, een hmm. beetje dom natuurlijk, want er zijn heel veel sporters die ook astma hebben. Want, want sinds wanneer weet je uh, dat je astma hebt? Uh, dat is uh, in mijn puberteit heb ik uh, last van inspanningsastma gehad en dat is uh, daarna een tijdje weg geweest. En vanaf mijn 27e ongeveer uh, is dat weer echt teruggekomen als ja, normale astma met regelmatig bronchitis. Dus in een goede dertig jaar uh, heb jij gedacht, sporten is onmogelijk. Ja, ja, ja. ja. En toen bleek ja, van niets. Ja, dat niet. ook hoor. <laughs> en toen bleek ja. van niet, ja, toen dus bleek toen ben je bleek van niet. gaan hardlopen. Ja. Wat heeft het voor ja, je gedaan? Ja, dat, dat, dat, uh, een collega van mij, die ging met start to run uh, beginnen. En dat uh, ging erg goed. En toen dacht ik, dan laat ik het ook maar gaan doen. En toen zeiden ze aan het begin van uh, ja, die training dat ik over een uh, week of zes een tiende marathon zou kunnen lopen. Nou, dat, was voor mij, ja, dat klonk voor mij heel erg absurd. Mm -hmm. um, ik kon uh, op dat moment nog ineens een sprintje aan de bus uh, goed trekken. daar uh, was ik echt bu compleet buiten adem. Maar wonderwel uh, werkte dat heel goed. En uh, nog geen twee maanden later deed ik aan mijn eerste vijf kilometer wedstrijd mee. Ja. Ja, en ja, dat was voor mij een, uh, een overwinning van heb ik jou daar. Maar ja, uh, na een paar jaar uh, kreeg ik last van mijn knieën en uh, ja, loop ik geen uh, wedstrijden in ieder geval meer. Nee. En uh, sta ik nu regelmatig op de cross -trainer. Maar dat is dat, nog steeds uh, dat iets is wat vriendelijker. Wat... Ja. Precies, en dat vraagt ook nog nou. steeds veel van je, van je longen. Dus in die ja. zin blijf je die wel trainen. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, je, je kunt en met die, met die medicijnen gaat het ook heel goed hoor. Ja, die help je echt nou ja, nog een stap verder ja. eigenlijk, om dat goed te kunnen doen. Ja. Uh, uh, is, is, blijft het nodig, ondanks dat het klinkt als een bekende ziekte... onder uh, elke dag, uh, of in ieder geval nu, speciale een speciale dag uh, aan te besteden? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om er gewoon wereldwijd aandacht aan te besteden. Er moet nog heel veel onderzocht worden. En uh, ja, de, de groep mensen die er last van heeft... En er komen natuurlijk elke dag mensen bij. Uh, ja, daar moet echt iets mee gebeuren. En uh, ja, met onderzoek kun je misschien wel naar vormen van genezing. Mm -hmm. uh, nu is dat niet mogelijk. Uh, medicijnen zijn alleen maar om het uh, leven aangenaam te houden. Uh, zoveel mogelijk aangenaam te houden. Maar je geneest niks in die zin. Dus het is wel heel belangrijk om aandacht aan te besteden en onderzoek te doen. En te zorgen voor een goede omgeving voor mensen. Ja, ja. Goed schone lucht en zo. Dat soort zaken zijn natuurlijk heel belangrijk. We gaan er morgen uh, extra aandacht aan geven. En eigenlijk moeten we dat gewoon uh, het hele jaar blijven doen. Uh, Wereldasmadag, dat, uh, dat is morgen. Maar eigenlijk ook vandaag. Dus uh, hou het in de gaten. Ruud van Leeuwen, dankjewel voor je bijdrage hier in uh, Fris. Zometeen na het nieuws van 5 uur zijn we terug hier op Radio 1.